4 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Obama gaat vandaag naar Denver... waar een schutter vrijdag 12 mensen doodschoot in een bioscoop. Hij ontmoet er nabestaanden en mogelijk ook een aantal van de 58 gewonden. Volgens de politie was de schietpartij in de voorstad Aurora goed voorbereid...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 De Russische bariton Yevgeny Nikitin heeft moeten afzeggen... voor een optreden op de Bayreuther Vestspielen. Omdat is ontdekt dat hij een tatoeage van een hakenkruis heeft. Op de Duitse tv was gisteren een jonge Nikitin te zien... die met het hakenkruisje op zijn borst zat te drummen. Hij zat toen nog in een metalband. In de verklaring zegt Nikitin dat het om een jeugdzonde gaat. Hij heeft een andere tatoeage over de swastika heen laten zetten. Het festival in Bayreuth moet nu met spoed op zoek naar een vervanger. Het weer vannacht droog en opklaringen, morgen vrij zonnig en enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. De A8 Amsterdam richting Zaandam. Tussen Oostzaan en Knooppunt Zaandam is de weg dicht door een gekantelde vrachtwagen... En de N331 Emmeloord Zwolle tussen Vollehoven en Blokzeil is in beide richtingen dicht door een ongeluk tot zover. Dit is Radio 1. BNNN 47. Het lukt. Het is drie minuten over vier. Je luistert naar 4-7 op Radio 1. En we gaan het hebben over jouw grootste sportprestatie. Heb je er eentje? Heb je ooit wel eens een keer een doelpunt gescoord in de bekerfinale van... De, nou weet ik veel, van je amateurclub? Of uh, heb je toevallig het clubrecord bij de atletiekvereniging? Hoogspringen tussen 10 en 13? Dat soort dingen. Ik hoor het graag van je 0800 1121 Jouw grootste sportprestatie. En ik dacht altijd al dat zij zo'n enorme sportief type zou zijn. Zo'n... Ja, dat... Atletische krijg je ze bijna niet. Zo, uh, rijden. Was het maar zo. Vreest. Ja, Ben je een beetje een sportmensch? Uh, nou, nee. Nee? Echt niet? <laughs> ik dacht, kan ik het mooier inkleden dan die drie letters en dubbel e Nee. Nee, terwijl ik wel um, reed de sportieve sportief als, als kind en als tiener was. Hè? Hm. Ik turnde en ik voetbalde en ik wilde ninja worden. Daar moet je ook sportief voor zijn, maar daar moet je zo altijd voor kunnen. En ja. ik oprollen op grasvelden. En, maar ik had als als kind een soort... en ik denk ook als tiener, misschien tot zestien... Een soort, een soort angstloosheid... als het ging om dat je lichaam breekbaar is. Ja. En toen ik in de puberteit kwam... Toen realiseerde ik me ineens dat uh, dat, dat er als je flikflaks leert op een balk, een flikflak is een soort salto, ja. dat je daar ook je rug mee kan breken. Terwijl er me helemaal niks heftigs is overkomen. Nee, maar dat is volgens mij de truc van topsporter worden: dus dat je die angst nooit gaat krijgen. Nee, nee, dat, dat, dat is mislukt. Ja. En, en, en kijk, het is nu 15 jaar later, na die 15 jaar, en waar zit ik? Ja. In de zaterdagnacht hier met jou. Maar had je, had je een beetje talent in het turnen? Nou, weet je, je kan natuurlijk nooit, want dat is zo heel. In Nederland mag dat natuurlijk niet, maar je mag nooit zeggen, ik, had, ik was heel getalenteerd, want dat mag allemaal niet. Mm. Maar er is een situatie geweest waar... Um, er, ik weet niet, heette dat scouts in Turner? Ik denk het wel. Yeah. Scouts gesprekken hadden met mijn ouders... over of ik tot het Nederlands team wilde toetreden. Jo. Maar die gesprekken hebben precies 40 seconden geduurd. Want mijn vader die zei nog voordat zo'n scout had uitgelegd... wat dan de mogelijkheden waren. Mijn vader zei, luister. Met turner wordt geen geld verdiend. Sarayda hier, acht jaar, gaat studeren. Toch. En dat was het. Maar, als sport, maar ha, ja, dat zou dus kunnen zo zijn... als je vader niet had gezegd... dat je dan nu, nou nu misschien niet meer... <laughs> maar dat je uh, Olympisch turner was geweest. Nou, dat weet ik niet. Want ik bedoel, als je gevraagd wordt om te kijken... of je bij een selectie kan... is natuurlijk niet een soort vrijbrief van... kijk eens en nu ligt de wereld op. Even. Dus dat weet ik niet. Maar ik, ik heb dat nooit erg gevonden. Dat nee. is ook gek, hè? Nou ja, als het niet je ambitie is om toch sporten te worden. Nee, ik vond het hartstikke leuk vooral. En, maar ik geloof dat mijn vader ook tegen mij zei... Dat en dat is zo. Dat door het turnen. Mm -hmm. blijf je heel klein. Ik ben nu ook niet lang. Maar je, je, blijft, je, je krijgt daar een bepaald figuur van. Wat ik wel heel mooi vind. Met van die brede schouders en een smalle taille. Maar ja. je, je, je, je groei wordt ook. Echt uh, ja, als Je groei wordt belend door het ja, turnen. Ja, als je. Daarom heb je. Kijk je wel eens naar turnwedstrijden? Oh, nou, heel graag. Als je op heel hoog niveau, hè, turnt. Ja. Oh ja? Kijk je. Die meisjes <lacht> lijken allemaal 12. ik dacht al wat je zei. Het, he? je? Nee, tuurlijk. Ik kijk nooit naar turnen. Nee, Dan kijk, ja. nee echt niet. Nee. <lacht> Oké, okay, maar op, op het echte topniveau. Dus dat zijn. De Russische meisjes, de Chinese meiden. Ja. Die zijn allemaal piepklein, ja. super gespierd. En die worden dus tot hun 25ste niet ongesteld. Echt waar? En dat heeft te maken met. En op 25 dan wordt die carrière minder. Maar dat heeft. Je lichaam is zo. Um, behoort zo aan de sport toe. Ja. Dat je geen kinderen kan maar krijgen. Maar dat komt niet door, door, door, door medicijnen of nee, door... Nee, nee. Door, door heftig trainen yeah. en door het dieet wat er hoort bij een topsporter zijn. Er was ook, en daarna hou ik erover op, huh? jaren terug was er ook er was een Russische turnster, ik weet niet meer hoe ze heet. En die werd de zwaan genoemd, want die was zo ontzettend lang en rank. En die was echt de langste. En die was dan 1,65 meter. <laughs> Dat was de Giselle Boenschen van de turnen. Oh. Dat was de El McPherson van de turnen. Maar zou je dan niet kunnen zeggen, van, uh, dat, je, maar dat is misschien met die angst te maken, omdat je eerst even denkt, van, ik ga eerst even groeien en daarna ga ik turnen. Dat kan natuurlijk niet. Nee. nee, net zoals dat een Ajax voetballer kan toch ook niet zeggen, nou, tussen mijn tiende en mijn zeventiende ga ik een beetje uit en wat bier nee. drinken. En er is een meisje of ziel. maar als ik achter ben, kom ik terug hoor, nee. om ja. in het eerste te okay, spelen. Oké, doei doe je nee, nee, dat kan ja. niet. Nee, nee. Nee. Dus Goh. tot zover mijn bijna leven als topsporter. <laughs> ja, nou, nou het, he het scheelde maar een haatje. Volgens mij dat je ouders gezegd van uh, is prima, doe maar lekker. Uh, ga maar neem dan maar mee. We zien nee. hem wel terug over zes jaar. Nee, je hebt echt nog nooit mijn vader ontmoet. <laughs> nee. Nee. nee. Goed, ik ben op zoek naar uh, jouw mooiste en grootste sportprestatie Wat was je mooiste overwinning? Kan je je nog herinneren? Medaille? Nee. Ik, uh, nee, ik won wel eens. Dat vond ik gewoon tof genoeg al. Ja. En tweede en derde plek vond ik ook. Ging je dan juichen of koeltjes? Nee, ook niet koeltjes. Ik was heel verlegen als kind. Oké. Dus dan stond ik daar en dacht ik. Ja, Ik was een beetje in de gepeste meisjeshouding. Zo'n beetje de schouders voorover. Dankjewel klopt. Ik wil iedereen bedanken, behalve natuurlijk mijn vader, want ja die wil niet dat ik ga sporten. En jou, hè? Nou, ik heb wel, een, dat ga ik zo meteen vertellen. Ik heb een mooi, ik, uh, ik heb een meerdere natuurlijk, hè, want die hebben natuurlijk een enorme carrière achter de rug als uh, ja, topsporter. Ja, ja, Jij bent ook wat ze in Amerika noemen een job. <laughs> ja. Zo'n type dat altijd maar sport Alleen zo maar sport. Nou, en nu sport ik wel weer heel veel. Ik heb in mijn studententijd steek echt geen uh, ene Jota meer, maar uh, daarvoor wel altijd tennis en voetbal. Hm. En uh, want ik zat laatst nog, laatst nog te vertellen, van, ja, dat, dat je dus vroeger had ik maandag uh, voetbaltraining, dinsdag tennistraining, woensdag voetbaltraining, donderdag even niks. Vrijdag uh, tennistraining. Zaterdag voetbalwedstrijd. En in de zomer ook nog eens een keertje zondag tenniscompetitie. Het heeft bij jou ook maar een haartje gescheeld. Het scheelde niet veel. Nou, ik heb nog wel. Uh, ook, ik heb ook. Uh, uh, zo, zo je hebt zo'n Twente selectie. We worden dan alle. Uh, beste voetballertjes van, uh, uit Twente, die worden dan bij elkaar gegooid. En daar worden dan gekeken van, oké, okay, zit daar wat tussen? En dan wordt er gekeken door Herakles of door FC Twente van, nou zit daar dan weer wat tussen? Nou, en vlak voor die selectie ben ik afgehaakt. <laughs> dus, dus, het ja, scheelde ja. allemaal niks. <laughs> Dat heb je toch een doorzetting. Ja, maar mijn grootste sportprestaties ga ik zo meteen vertellen. Wat zijn die van jou? Ik hoor ze graag 0800 121 0800 121 Dank je wel, Nog een mooie nacht, hè? Dank je, jij ook. Ijo. 0801121 voor jouw grootste sportprestatie. Ik ben benieuwd of je wat bereikt hebt in je sportcarrière. Of misschien wel helemaal niets hoor, dat mag ook. Hoor ik het ook graag. 0801121. dit is een liedje van de Tour du jour. Tomorrow will be mine, Denny Vera. You know, I will, get there and I, will be on time. I will make that mountain mine. I keep on staring at the road without an end.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 Tomorrow will be mine If I win, I'll be king Het is uh, de intro-tune van dat hele populaire programma Tour du Jour. En volgens mij was het dat ook al van uh, V.I. Oranje. Kijk heel even naar onze sportliefhebbers uh, aan de andere kant van het glas wordt geknikt. Ja, ja. Even Goed. Wat is jouw uh, mooiste sportprestatie? Wat heb je bereikt in je carrière? Ik hoor het graag. 0800 -1 -1 -1. En ik heb zo'n vermoeden. Ik heb zo'n vermoeden wat wel eens de grootste sportprestatie van Aad zou kunnen zijn. Aad, goedemorgen. <laughs> hey. ik welkom. Hoe is het? Ik kan het niet laten, jongen, om, om wakker te blijven. Nee? Ja, nee, ik wil elke keer, elke keer ben ik weer geslapen, maar dus denk ik, komt doe ik Ik blijf er <laughs> even wakker. Ik ben dus afgelopen nacht, of te tweede, dus niet afgelopen maand, maar de nacht daarvoor, ben ik dus voor het eerst in mijn leven ben ik echt in slaap gevallen op de bank. Want ik, uh, ik was tv aan het kijken en uh, nou, toen had ik alle lampen uitgedaan om, uh, en toen wilde ik naar boven. En toen op een of andere manier ben ik nog even gaan zitten en toen uh, rond half zes uh, kwam mijn vrouw naar beneden die zei wat ben jij nou aan het doen joh? En lag ik gewoon te tuk op de bank. Gewoon echt een hele nacht volgemaakt bijna. Gek hè? Dus. Nou ik, ik weet niet wat er wat, te wat, wat weten te doen was. Ja. om ons er ruimte te doen was, Ja, ze misschien een verneerde allergie. Nou, ik weet niet wat erop was. Nee, ik, <lacht> ik, ik, ik heb geen idee, joh. Ik, was, ik heb gewoon een hele nacht volgemaakt. Maar goed, daar heb jij waarschijnlijk geen last van, want je bent altijd wel wakker. En uh, ben jij nog een beetje sportief type op dit moment? Nee, Nee, nee, nee, nee. dat gaat uh, heel moeilijk. Hmm. Maar ik heb mijn leven lang, uh, ik heb 35 jaar geroepeld. Oké. Okay. Ik heb uh, nog een proftraining gedaan, toen tijd uh, bij ADO. Oh. Wat nu echt zo Dat Met Willem Tap. Hoe heet het nog? Ado. Ja. Toen was Ado amateur. zoals verbonden met de, het Ado. Ja. In de tijd van Aartje Mansveld en zo, weet je wel. Alex mm -hmm. Groenmaker, Howard. Oude, die, die, die grote oude sterren eigenlijk. <laughs> ja, Howard, een ja. dik advocaat. Ja, oké. Okay. Ja. Huh. Et cetera, et cetera. En, en, en, en uh, zij hadden jou gevraagd: van, hé hey Ado, kun jij eens voor ons een potje voetballen? Om te kijken hoe je het doet. Op mijn leeftijd. Nou, ik okay, heb wel een bandje tapt dan gaat het, joh, maar conditie heb ik niet meer natuurlijk. Nee, nee, maar toen was dat toen jij die uh, proeftraining hebt gedaan. Ja, ja, ja, ja. Oh, Oké. Okay. Ja. Oh. En hoe ging dat die, die proeftraining? Nou, ik was niet, uh, niet goed, goed genoeg voor op het afroepen te gaan spelen. Dus dat nee? Oh, ja, ja, dat heb je dan hè? Want, uh, maar, volgens mij worden er zoveel jonge gasten zo, zo, zoals jij toen ook en uh, die worden dan gewoon even getest om te kijken of nou eens kijken of het erin zit. Ja, onder andere. Ja. Maar ik ben toen de tijd overgestapt euh, naar de Honkbal, door mijn kinderen toen de tijd. Mm -hmm. Eerst in de softbal, landelijk. En na de hand heb ik eh, jaren in gedaan, 25 jaar, dik 25 jaar, in de, in de Honkbal. Mm. En mijn grootste kick is eigenlijk met mijn grote gabber, die, die Amsterdammer, eh, die me er, af en toe op kon bezoeken. Hij is eh, op welke nog in Canada, met ja. dit internationale softbal daar zo. Ja. En dat is mijn grote leermeester. André Pries, Ja, dat is een wereldman. Die, oh. die, die, die, die heeft het zo voor me gedaan. André Pries, André Pries. Oh. Prins. <laughs> en en, en, en die, maar die heeft jou in de, in de heeft jou een beetje vooruit geholpen of zo? Nou, daar heb ik alles van geleerd. Daar heb ik cursussen van gedaan. Ik ging mee naar de clinics. Ja? Naar de cursussen. Ik heb eh, eerst A-cursus gedaan toen de tijd. En dat toen hadden we nog de striktie. En aan de rand heb ik een, een bekcursus gedaan in Tapenol. Ja. Dat is het Anderlijke Nationale Sportcentrum, zoals ja. je weet. Ja, die grote gymzaal. Ja, daar heb ik nog gesproken met de andere van der Leijden en die, en die Turkse boksen en zo. Oké, okay. maar, ja, maar heb je er nooit... Een heel weekend. Ja, Oké, okay. maar heb jij ja, nog nooit gedacht en... van, ik ga zelf honkballen? Altijd maar, want je bent altijd maar scheidsrechter geweest natuurlijk, ja, Een Een umpire, umpire. ja, ja ik zeg altijd scheids, maar je ja, verbetert is bij ja, altijd, dat is heel goed. <laughs> umpire, ja. nou... En dat was een heel weekend met kosten inwoning en uh, nou dat was uh, fantastisch. Maar ik heb uh, ook uh, met, uh, met hem en ook andere uh, bekende uh, internationale uh, umpires heb ik uh, mogen strijden voor de Amerikaanse uh, school. Ja ik er foto's van heb in mijn huis samenhanging. Uh, ja. Maar ik heb uh, een ho uh, hoofdlossie wedstrijd gedaan bij Middle Pioneers, in dus hoofdroop. Nou. Ik dacht dat het pirates. Met mijn grote grabber andere Prins. Ja, ik heb meer met hem geschreven ook. En, en mijn grote grabber, uh, die helaas na uh, zijn schijning weer naar Amerika uh, teruggegaan dat is. Die Amerikaan, John Barrett. En dat was een leraar uh, op, de, uh, op de American School. Ja. Dat er ook? Nou ja, en dat was uh, een inter internationale umpire, was dat ook. Jeetje, maar, maar kun je daar een beetje een, een carrière in maken in, het empire, uh, in die umpire-wereld? Of, of is het op een gegeven moment klaar? Natuurlijk, hey, allemaal zo. Hmm. Kijk, de Jongberg bijvoorbeeld, die was ook ja, jaren in, in de jaren zeventig. Was hij regelmatig niet alleen maar rond televisie, ja. ik ben ook eens op televisie geweest, maar die was ook onder andere als uh, de scheidsrechter in basketball ja, ja. En toen had hij zijn nek gebroken met een ongeluk bij het, wat nou heet het, Prins uh, Kluis daar zo. En toen zag hij ook met, een, met, een, met een, ja, zo'n band op zijn nek, weet je wel. Mm -hmm. Ken je Ja. Ja, die kleine, met een British hoop, ja, John Beggert. En dat was een hele goede umpire, ook in de hongbal. Waarom was jij op televisie dan? Ja, ook in de hongbal natuurlijk. Oh ja. <laughs> Gingen ze je volgen? Sorry? Gingen ze je volgen, jouw, jouw, jouw carrière als trainer, uh, umpire? Nou niet volgen, maar kijk, het worden dus regelmatig, worden dus uh, wedstrijd uitgezonden. Ja. Oh ja, ja, zo, ja, ja, ja, ja, ja, ja tuurlijk, ja. Ja. ja. En volg je dan ook nu de, nu de, de Haarlemse honkbalweek, want dat is natuurlijk de, het, het summum van de honkbal in Nederland eigenlijk. Ja, nou dat heb ik in eh, jaar jaren gedaan, maar het was natuurlijk slecht weer en eh, er zit alles tegen, dus eh, ja. ik ben daar niet toe gegaan. Uh, we ook, volgens mij zijn we niet doorgegaan, we zijn volgens mij uitgeschakeld in de halve finale. Uh, ik heb geen idee, ik moet op het internet net kijken. Ja, we zijn uitgeschakeld door, door Puerto Rico ach uh, ja okay. zonde ja, hè die zonde bovenaan ja ja ja nou ja we, uh, ja, we hebben het toch niet zo goed gedaan uiteindelijk. nu moeten we tegen, om de derde in vierde plaats spelen tegen Amerika die weet er bij nog niet <laughs> ja ik heb het allemaal maar op mijn scherm staan heb, heb je bijgevies onverwacht ik wilde ik zei je moet naar Tukkeland terug gaan om een beetje vrolijk te worden nou ja ik ben inderdaad die zondag naar uh, naar Twente toe gegaan vorige week ja zeker en, ja, in of wat dan ook. Nee, bij mijn ouders inderdaad. Dus uh, ja, dat was wel uh, leuk eigenlijk. Dat was ook wel lekker. Waar is dat dan? Maast, nee, Friese Veen, Friese Veen, uh, Friese Veen. Aha. Ja. Ja, nieuwe <laughs> <Wat> zeg je? <laughs> <tijd nu met> 20. Ja. ja. zeker ja. Dat we hebben Ja, de en en die die die die eh uh, Ja, ook, die hoe ja? heet die man ook weer Nou ja. Nou ja, goed, dus niet zo. Hey, a, dankjewel. Leuk dat je weer belde joh. Ja, ik weet dat ook lekker, je nee. Heel goed, ik spreek je later weer. Dan lukt. het. Oh. Wat is jouw grootste sportprestatie? Dat is de vraag van deze nacht: 0801-121, 0801-121. Nou, geen. Uh, ik heb ooit een keer een uh, barbecue-toernooitje uh, gewonnen met het voetbalteam in de laagste divisie van Nederland. Een barbecue-toernooitje? Wat is ja. dat? Nou, gewoon een voetbaltoernooi. De Barbecue Cup. Met uh, Amersfoort voor de acht. En uh, we zijn heel slecht, maar nou, we hebben Eén keer een toernooi gewonnen met heel veel geluk. Dat is goed. mijn beste sportprestatie ooit. Heb je nooit sport gedaan vroeger? Ja, wel gesport, maar was er niet zo goed in. Veel gescoord? Ik zelf niet. Eén keer in vijftien jaar, denk ik. Wat deed je dan? Uh, turnen. En daar nou, heb ik na twee jaar een keer mijn voet gebroken en toen ben ik er maar mee gestopt. Uh, nou, er was geen prijs. Ja, een meter bier eigenlijk. <lacht> dat, is, uh, dat is het enige wat wij ooit hebben gewonnen. You excite me He's so strong En Hold On. Op Radio 1, je luistert naar 4-7. En we hebben het deze nacht over bijzondere sportprestaties. Of in ieder geval jouw eigen sportprestaties. Laat het weten via 0800-1121. Sikko, goedemorgen. Goedemorgen, Mexico. Hallo. Nou, ben je een beetje een sportief type, Sikko? Niet meer, nee. Nee, niet meer? Is, is het weg? Ja, dat is weg, ja. <laughs> Wat heb je gedaan eh, toen, toen je nog wel sportief was? Uh, ik had toen een kano. Een ja. Lichte kano is weet je wel. Oh ja, waar je in je eentje in moet. Ja. Maar ja, dat hebben ze ook met z'n vieren maar Goed, ik heb gehoord bij zelf terug. Oh ja, dan gaan we wat aan proberen te doen. Nee, De grootste prestatie was van Leiderdorp varen naar zwart Sluis Via de Landmeren. Leiderdorp naar Zwartsluis. En Zwartsluis, dat, dat, dat, dat, ligt, dat ligt een beetje boven in Nederland, hè? Ja, bezwollen, hè? Ja, bezwollen in de buurt. Ik heb daar gevaren, trouwens, afgelopen zomer. Mooie plek, mooie plek. In de wieden. Ja, precies. En, maar vanaf Leidendorp? Ja. Dat is een best end. Is het ook ja. <laughs> Ik hoor mezelf nog steeds terug. Ja, we, we zitten te kijken of, dat, uh, of, dat, of daar iets aan kunt. Maar is dat. Uh, was dat iets wat je altijd per se graag wilde doen met de kano van Leidendorp naar zwart sluizen? Of dacht je van nou, dit is het moment en kwam het als een soort opwelling? Dat was een opwelling. Ik ja. met vakantie, toch in de zomer. Huh. En dan is de buien rechtsaf, de land meer over. Maar dat is. Uh, ik heb dat gedaan met een, met een boot. Niet die route, maar wel ongeveer een deel van de route. Ook daar door de polder heen en zo. En uh, um, ik uh, vond het toen al wel vrij heftig... omdat het die, het wa de wateren waren niet altijd heel rustig. En, uh, en ook als je die, die randmeren een deel van meepakt... als je dat met de kano doet, dan uh, moet je oppassen dat je niet omkeert. Ik had een vrij brede platbodem. Oké, okay, dus die, kan niet om, uh, die kon niet omvallen. Ja, wel, dat kan wel natuurlijk, maar het gebeurt niet. Oké. Okay. <laughs> als je een beetje goed bent, dan gebeurt het eigenlijk helemaal niets. <laughs> oké. Okay. En wanneer... Uh, zat je dan op Kano? Hoe moet ik dat zien? Is dat, wanneer ben je daarmee begonnen? Ja, dat was een studentenvereniging. Ah, oké. Okay. Leef je als inleider. Oh ah, ja. En dan... Leer je dan om de Kano? Of, of kon je al Kano en ging je bij die vereniging? Nee. Zo, dus geen probleem. Ja, ja, dat is eigenlijk heel. Ook... Ik had mijn eigen bootje hoor. Oh, ja? Ja. Ja. Ik zie wel eens mensen, en dan ben ik in Utrecht, en dan schiet ik wel eens mensen met een kano door Utrecht heen gaan. Dat vind ik altijd zo grappig. Ja, je je komt wel ver met een kano altijd. Ja, maar ja er zitten een paar nadelen aan. Je mag de grote rivieren niet meer op. Nee. En je mag de grote kanalen zoals het Amsterdam-Rijnkanaal niet op. Nou, dat is ook echt wel. Zou, zou je dat willen met een kano, het Amsterdam-Rijnkanaal op? Oversteken. Ja. Nou, ik zou helemaal gek worden, denk ik. <laughs> het is zo'n ba zo zo, zo, zo badkuip, is het waar. Die golven in worden heen en weer geslaagd. Je wordt helemaal gek, ja. denk ik, in zo'n kano. Nou, dat is bloedsling. <laughs> ja, dat denk ik ook. Dat ja, is hoor. Ja, dat mag niet meer. Nee. nee. Zit, misschien Zit misschien wat in. Heb je ooit een keer heb je ooit uh, dat, er, dat er iets is geweest in je hoofd. dat je dacht van, nou, dit zou ik wel eens. Uh, nou, misschien niet professioneel, maar wel, zo, wel op, op hoog niveau willen doen. Nee, waarom niet? Helemaal geen ambitie voor. Nee? Nee. Nooit, nooit, uh, nooit uh, de, de, de drang gehad om, uh, om, te, om te willen kanoen voor uh, de grote prijzen? Nee, helemaal niet. Kun je dat eigenlijk doen, grote prijzen? Ja, je hebt natuurlijk... Het is een Olympische sport, hoor, geloof ik, Het is een Olympische sport, ja. ja. Maar dan gaat het ook alweer wat heftiger. Dan heb je meteen met van die wildwaterbanen en zo. Dat kan ook. <laughs> ja, dat is ook leuk, inderdaad. Goh, met de kano van dorp naar, naar Zwartsluis. En terug. En oh, terug ook nog een keer. Ja. Zelfde route. En wat, uh, toen, je, uh, toen je aankwam weer, op plek van bestemming, ja. had je een euforisch gevoel dat je dacht, yes, ik heb iets bereikt, of... Ja, dat wel natuurlijk. Ja? Ja. En heb je toen ooit overwogen om het nog eens een keer te doen? Nee, nee. <laughs> Waarom niet? Je dacht het één keer is mooi, mee, meer dan genoeg en uh, ja. klaar. Maar ja, ik heb er toen wel een streek uit gehaald, hoor. Wat dan? Ik had die kano op het land getrokken... En omgekeerd tentje opgezet, uitgehoord bij mensen om uh, even thee te komen drinken. En toen ben ik s'avonds naar Meppel gegaan naar een oom. Ja. Daar heb ik in de praktijk geholpen met zijn uh, huisdieren. En toen bleef ik slapen in die nacht. Volgende ochtend weer terug. En toen stond er een politiebusje met een dreg. Ja. Die waren naar mij op zoek. Oh. Ze hadden net een dreg het water in gegooid. Wat hadden ze? In? <laughs> de regent water ingegooid. Een bootje is een klein politiebootje. Ja? Die kwamen ze mee aanrijden op het terrein en ik zag wat gebeuren. Ik dacht, ik zou nog mijn mond houden. Kijken wat er gaat gebeuren. Ja, waarom waren ze nou op jou op, naar jou op zoek dan? Ze dachten dacht dat jij weg was. Dat, dus ze dachten dat ik op de wielen verdwaald was. Oh. Oké. Okay. Ja. En toen? Nou, ze hadden dat bootje in het water gelegd. Ze zaten net in dat bootje en je Jullie zijn op zoek. Ja, er is dus een kanovader weg. Oh. Ja, die was hier gisteren gekomen. Ja, dat is een hele nieuwe naar met een leppel <laughs> geweest. <laughs> Tegenwoordig kan je dat soort geëntjes niet meer uithalen. Nee. Je, je wordt inmiddelijk aangehouden. <laughs> ja, dat krijg je een boete. Maar toen kon ze zelfs lachen. <lacht> nou, die waren misschien ook gewoon blij dat je niet uh, ergens op de bodem van, uh, van een rand meer uh, lag te dobberen. Dat is misschien ook wel prettig geweest voor ze. Nou ja, goed. Uh, ja. Dat valt allemaal wel mee. Ik heb natuurlijk waterkaarten bij je. Ja, dat is waar. Me, dat is waar me. Denk je nog wel eens aan terug? Dat je, dacht, uh, dat je denkt van, oh ja, dat was wel mooi toen die tijd. Gitterend. Hoe lang heb je er eigenlijk uiteindelijk over gedaan? Want het is nogal een afstand. Een weekje heen en een weekje terug. Een weekje heen en een weekje terug. Ja, oké, okay, precies. Ja. Ja. En waar ja, maar... sliep je? Je sliep dan telkens bij mensen thuis of had je ook een, een, een, een tent mee of zo? Ik heb een tentje in mijn kano. Lekker zeg. Lekker vrijwel eigenlijk. Zo'n ja. vrijheidsgevoel. In het wild kamperen. Ja. ja. Mag er hier ook niet meer. Nee. nee. Met, ik sliep ergens op een steiger en ik kwam een politiepoot langs. Wat doet hij hier? Ik zeg, ik, ik ben wel verdacht hier. Morgen ga ik weer, ik naar het versluis. Zo op 7 uur waren de weer, hoor. Dat ik ook ik echt van weg was. <laughs> Die dachten ja. dat je daar een soort vast, vast kampement had opge opgebouwd. Ja, ja, zoiets, ja. <laughs> ja, Goed verhaal, Siko. Dank je wel. Uh, uh, volgens mij is het iets wat je iedereen wel kan aanraden om een keertje te doen zo. Moet je zeker doen. Ja, ja zeker. Alleen niet via het Amsterdam Rijnkanaal. Dat lijkt me dan een beetje. Om oversteken kan nog net. Ja, nou, oh. ik, uh, ik uh, aan mij niet gezien in ieder geval. <laughs> ik uh, moet er niet aan dik. Dank je wel, zeker Tot later. jullie. Doeg, dag. Wat is jouw mooiste sportprestatie? Wat heb je bereikt? Ik hoor het graag van je. Ik heb zelf... Uh, ik heb het natuurlijk meer, want ik ben natuurlijk een enorme sportief type. Maar uh, wat ik zelf uh, wel aardig vond... en waar ik nog altijd met een enorme... Uh, ja, ik ben niet trots, maar ik denk er wel eens nog aan terug... is dat ik uh, speelde met, uh, met de voetbalclub in, uh, in Twente. En uh, toen speelden we tegen Den Ham. Dat was een dorpje in de buurt. En... Uh, we speelden, ik denk dat het D1 of C1 is geweest. En toen speelden we en op een gegeven moment stonden we met 4-1 achter. Het ging gewoon echt niet goed en ik stond in de verdediging. En volgens mij maakte ik ook nog wel een paar fouten... waardoor er dus dat doelpunt ontstond en zo. En het was echt, was echt zo'n wedstrijd. Het was volgens mij ook nog slecht weer. Regen en zo. En echt zo'n wedstrijd waarvan je denkt van... nou, laten we hopen dat het snel voorbij is. Dan uh, uh, kunnen we aan het bier. Behalve als het D1 was. Dan konden we aan de cola. Maar toen uh, zei de trainer op een gegeven moment tegen mij... Van die schreeuwde vanaf de zijkant: Leuk! Hoi, Leuk! naar voren! Dus toen ging ik naar voren toe. Echt met zo'n sprintje. En we hadden nog een kwartier of ongeveer. En toen heb ik in een kwartier tijd. heb ik drie doelpunten gemaakt. Ja, drie doelpunten! En toen stonden we dus 4-4. En het was volgens mij een bekerduel. Uh, waardoor we uh, uiteindelijk een verlenging moesten en volgens mij verloren. Ik weet niet precies of we verloren alsnog of, uh, of we moesten nog een keer de wedstrijd overspelen of zo. Ik weet niet helemaal hoe het af is gelopen, maar uiteindelijk scoorde ik dus drie doelpunten. Dat is een van mijn allermooiste sportprestaties ooit geweest. Terwijl we daar niks mee hebben bereikt. Terwijl we er niet kampioen mee geworden. Of wat dan ook. Maar gewoon het, het gevoel dat je drie doelpunten maakt. En dat je dus, uh, nou dan ben je eigenlijk best wel belangrijk geweest voor je, voor je, voor je team. En dat vond ik wel, uh, ja, ik vond het wel een mooi gevoel.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 And you feel like falling down. I'll carry you home tonight. Fun and we are young. Je luistert naar 47 Radio 1. We hebben het over mooie sportprestaties. Nora, goeiemorgen. Goeiemorgen. Nou, ja, Nora. Ja. Be beetje een sportief type, Nora? Nou, een beetje wel, ja. Ja, nog, ja. nog wel, uh, wel van de. Uh, uh, wat, wat voor sporten doe je? Eh, nou, ik heb veel uh, gefietst, hard gelopen en gewandeld en uh, nou, van alles een beetje eigenlijk. Ja. En uh, nou ja, goed de sportprestatie waar ik over, over bel, dat is al wel een hele tijd geleden, was in 1995. Toen heb ik een uh, fietstocht in de Alpen gemaakt. Ja. En die, die heette uh, de Marmot. Ja. En uh, <laughs> nou, die gaat dus uh, zeg maar over een stuk of vier van die hoge Alpenkools. En ik ben gewoon een recreant hoor, maar. Uh, nou, dat was eigenlijk wel de mooiste tocht die ik ooit volbracht heb. Ja, dus, dus. Uh, maar en, en, en hoe had je dat zelf bedacht? Of was dat, was dat een beetje, ben je daar een beetje inge, ingeluld eigenlijk? Want dat klinkt iets nou, van wat, ja. wat ook wel heel erg heftig kan zijn uiteindelijk. Zou zou zomaar zo kunnen. Nou goed, uh, je gaat dan ook wel, uh, ik ging toen ook al met heel wat sporters om en zo. En toen daarvoor had ik al een paar keer Luikbast naar Keluik gefietst. En daar ben ik een beetje ingepraat, zeg maar. Zo van s'avonds in het café. Van uh, ach, uh, <laughs> doe jij ook een keer mee? Nou jij ja. Ja, hoor, dat doen we. Nou ja, doe ook eens een keertje mee. Dat is toch wel wat, zeg uh. <laughs> en uh, nou zo kwam van het een het ander en uh, tot op een gegeven moment een keer die toch dan uh... wauw Ja. en, ja. en wat, wat dacht je toen uh, op een gegeven moment wacht ik, ik zet er even een muziekje bij op Dat is speciaal, speciaal voor Nora <lacht> <tied> geweldig <tied> wat dacht jij toen jij uh, toen jij uh, uh, voor het begin van die, van die eerste van die eerste pukkel stond zoals we dat zeggen in, in wielrentaal ja. dacht je dat is ja, niet dus... even, want ik ben gek dacht je de ze gieren door je keel. <laughs> ja, maar dan maar je, door ja, maar dan moet je maar aan beginnen, want ik heb ook, ik heb ook wel eens een bergje op gefietst, maar dat vond ik niet leuk hoor, had ik ja. geen leuke dag. Ja, nou het was heel spannend, het is natuurlijk s morgens heel vroeg dat mm -hmm. je dan begint. En um, ja, er de, de, de, zijn allemaal van die mensen in professionele fietskleren en uh, het één grote balm uh, Mietelgangen hij dan Ja, dan uh, stond ik daar met mijn fietsje met bagagedrager en zo van. De fiets dacht achterop. <laughs> ja, bijna wel. <laughs> kon, je, kon je een beetje goed omhoog komen? Ja, ik kan wel goed omhoog ja? komen. Ja. Oh, dat vind ja, ja. ik wel knap Noor hè? Want dat, ik, ik heb ben... ooit. Ja. Ja, Je fietst ook? Je hebt ook wel eens gefietst? Nou ja, mountainbike doe ik wel eens ja, maar dat, oh, ja, uh, ja. dat vind ik best wel ja. zwaar soms. Maar met een gewone fiets, uh, die berg op, of in ieder geval een tourfiets, dat is nogal... Nou ja, racefietsie, ja. Ja. Ja. Ja. Ge... ja. Het is wel zwaar. Ik heb ooit uh, de eerste berg die ik opfiets was in de, de Vogezen. En uh, toen moest ik misschien wel vijf keer van mijn fiets af, omdat ik het niet meer vol niet hield. Ja. En daar heb ik het geleerd en daarna ben ik nooit meer afgestapt op nee, een berg. altijd ja. door fietsen. Je begint beneden en je stapt pas dus af als je boven bent, ja. Ja, ja. <lacht> dat, dat. En, en ben je dan ook een, een, een iemand die gaat malen tijdens het fietsen? Die denkt van waarom doe ik dit toch, waarom doe ik dit toch? Of, of is het gewoon echt één groot, gewoon alleen maar concentreren en, en naar boven fietsen? Ja, het is wel concentreren, maar het is inderdaad onderweg ook wel eens denken van uh, ja, is dit leuk? Ja. Ja, maar je kunt er niet, niet echt van genieten, lijkt mij, van de, van de natuur om je heen en zo. Jawel, ook, ook wel, maar ja, het, het is, uh, ja, toch, toch ik, omdat ik het zo veel wel gedaan heb, is het ook iets van, nou, ik weet gewoon dat ik dat ontzettend leuk vind. En, maar het is niet elke meter leuk. Nee, nee. Nee, en het ja, gaat met... het is Niet en... de hele hier, bedoel ik. Nee, het gaat ook meter ja, per meter. Ja. Dat is ook wel weer zoiets. Hè. Bedoel, het gaat zo langzaam op een gegeven moment. Ja, dan... en, en als je begint, dan, uh, dan is iedereen heel aan uh, het kletsen en kakelig en allemaal stoordoende rij. Ja. En als je twee kilometer verder bent, dan is het doodstil en hoor je alleen nog maar eigen. <lacht> dus... <lacht> ja, verschrikkelijk. Ja, het lijkt me echt heel tof om een keer. Ik ben er nooit zo'n berg op gefietst, maar het lijkt me echt heel leuk, inderdaad. Ja, ja. ja precies. Als je dat bereikt, kan je me voorstellen dat, dat ja. wel echt een prestatie is. Maar ja, dan ga je naar beneden en dan daal je. Dat is lekker, hè? Dan, uh, ja. dan, uh, dan ga je... En dan kom je weer bij zo'n berg aan, want je hebt ja, er vier ja. gedaan. Nou, dan, ja, zou echt... de eerste... dan zou de ja, moed mij in de schoenen zinken, hoor, wel. Ja, nou ja, de, de, kijk, de hele stroom gaat omhoog. Hè, waar er waren 3000 mensen ongeveer die meededen. Mm -hmm. En je begon, we begonnen met de Croix de Fer waar de Tour de France dan ook pas overheen geweest is. Ja. En daarna ging de Galip op. Daarna de Albu en daar, normaal gesproken eindigt hij op de top van de Alpe de West, maar dat jaar uh, mochten we niet helemaal naar de top omdat de Tour de Frans daar de volgende dag uh, langs uh, kwam. Nee. En toen moesten we nog een stuk afdalen en toen moesten we nog ergens, uh, ja, daar, uh, onder van de Alpe de West, nog ergens een berg op. En uh, nou, in het dorpje Huez moesten we dus naar beneden. En er stonden daar uh, ook mensen van de organisatie zo van, nou ja, het is nu ongeveer de, de tijd dat, uh, dat het gesloten is. Hè? Dat je niet meer verder mocht eigenlijk. Ja. En wij waren met z'n vieren en dachten we, nou ja, goed, dan, dan stoppen we er maar mee. Nou, we, we fietsen nog een stukje verder. Ik zeg, ja, dag, dan fiets ik het wel voor mezelf. Want uh, ik ben niet de hele dag aan het fietsen dat ik nu ongeveer de la, ja, die laatste vijf kilometer niet meer zou doen. Nee, die wilde dus je nog even meepakken natuurlijk. Ja, dus wij fietsten verder. Toen kwam uh, de organisatie achter ons aan, een motor met, uh, ja, achterop de medicijn, zeg maar, de dokter. Ja. <laughs> en die zei van, uh, nou, als jullie, uh, als jullie nog doorfietsen, dan houden we bij jullie uh, de streep, zeg maar, dan zijn jullie de laatste. Huh. Nou, toen moesten we eerst nog een stuk afdalen. En uh, ik was met twee mensen die uh, wat, die wat uh, slechter konden dalen dan ik, dus ik mocht achter de motor aan. En dat was natuurlijk wel heel een uh, heel uh, sensatie je mag er zo'n motor anders gaan. Ja, hoe hard ging je? Ja, ik weet niet. Misschien wel 60 of zo. Ja, dan gaat op een gegeven moment uh, flink ja. tempo ja. natuurlijk. Ja. Ja. Je wel een helm en toen op. moest we het laatste stuk nog omhoog. En toen de twee jongens waar ik mee fietste, die konden snelle fietsen omhoog. Dus die waren me voorbij. En uh, nou, toen kwamen er allerlei auto's voor en achter me. En uh, met een hoop herrie en muziek en du-du-du-du-du, uh, zoals in de Tour de France. Yeah. En uh, motor voor me uit van, ja, jij bent de laatste. En <laughs> <laughs> toen werd ik binnengehaald alsof het de eerste was. <laughs> <laughs> Je had een soort rode lantaarn daar op, ja, op die laatste berg. Is. Ja, oh, maar goed, ja. Het is geen schande om daar te laten nee. zijn. Want van de 3000 mensen die starten, zijn er geloof ik 1700 gefinis. Ja, nee, dat, dat, lijkt ja, nee dat, dat lijkt mij ook. Ja, nee, dat lijkt mij ook inderdaad. Maar, dat is absoluut geen schande. Maar heb, ja. je, heb je ooit ambitie gehad om, uh, om, uh, om professioneel bergen op te rijden? Nee. Nee? Nee, nee, nee absoluut niet. Nee hoor. Nee. nee. <laughs> ja, je, heel stellig. Nou, ik pik er niet over. <laughs> nee, zeker niet. Nee. Goed, ik vind het wel echt een prestatie. Ik vind echt, uh, ja. zou, zou je het nog eens doen of, of was het eens, maar nooit meer? Nee. Ik heb daarna nog wel veel gefietst hoor. Maar weer meer vakantiefietsen zeg maar. Dan. Een paar jaar geleden ben ik nog naar Rome gefietst. Oh ja. En, nou ja, alles maar is op, dat op gegeven moment is makkelijker. niet zo eens de een dag. Nee, ja. nee precies. Alles is op een gegeven moment makkelijker natuurlijk dan, dan vier bergen in de Alpen omhoog te rijden. Ja, natuurlijk. Dat, dat scheelt <laughs> alweer natuurlijk. Kun je altijd ja. weer daar aan terugdenken van hoe dat toen ging. En dan denk je, ach dat valt dit eigenlijk allemaal wel mee. Ja. Dank je wel Nora. Mooi verhaal. Okay. En gefeliciteerd met je prestatie nog. Ja dankjewel. <laughs> Oké okay, hoor. hoor 0800-1121, dat is het telefoonnummer om jouw grootste sportprestatie door te geven. 0800-1121. Ik heb gedanst, maar daar was ik ook niet zo goed in. Ik <laughs> ben een beetje lomp. <laughs> uh, volgens mij is het bij mij tennissen. Ik heb niet echt een sportprestatie. Ik heb heel weinig aan sport gedaan. Vooral nu, student, doe ik niet zoveel sport. Uh, dat heb ik wel, zomertennis. Dus volgens mij drie jaar heb ik dat gedaan. Uh, ik heb alles eigenlijk wel gedaan. Ik heb basketbal getennist. Uh, enige competitie we gedaan hebben is basketbal. Volgens mij wel kampioen van de C of zoiets. Dat is het enige. Heb oh, je wel eens kampioen geworden? Heb je bekers gewonnen? Nee, dat, dat niet. Maar ik was toen ook best wel klein En wedstrijden. Ja, dat is eigenlijk meer een sport wat ik het langst heb volgehouden. Ja, van, van, de, van de jeugd toen nog. jaar of 12 waren toen 13 of zoiets. Daar zijn we toen dus kampioen geworden. Toen konden we een divisie hoger. Maar uh, ja, toen ging school weer voor, helaas. Ik heb de marathon gelopen. Dat is de hele prestatie? Ja. ja. Oh, prijzen. Hoeveel ik down hiervan heb gewonnen, joh. Oh, man. Ik denk qua tennis. Dat ik wel. Uh, ik denk dat ik wel drie keer clubkampioen ben geworden. In mijn reeks natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik zie Nathalie van de Regie die zegt pop. Po, po, po, po. nee, zeg waar, ik denk al een keertje of drie. En ik denk qua voetbal. Volgens mij ben ik in de eetje, stond, stond ik nog in de krant. In de, toen ik nog in Hoge stond ik nog in een hoge krant. En uh, waren we kampioen geworden, hadden we volgens mij met 13-0 gewonnen van de tegenstander. Nou, dan ben je echt kampioen geworden. En uh, in Twente ben ik niet zo vaak kampioen geworden. hadden we niet zo'n heel verschrikkelijk goed team. Maar een van de mooiste is ook, uh, is ook het uh, schoolvoetbaltoernooi. Dat vond ik echt gek altijd. Dan, uh, en dan vooral als je scoorde. Want dan was je echt... Ik wil scoren bij je eigen voetbalteam. Dat is mooi. Maar scoren in je schoolvoetbalteam, dan ben je echt de helft van de school. Dat was echt fantastisch. Was Harder goedemorgen. Hallo. Nee. hallo. Ik met haar, hallo. Maar. Nou, maar, heb jij ooit uh, geschool voetbald? Ja, ook, ja, heel veel, man. Oh, toernooien vond ik altijd het leukste. Die toernooien kon je lekker uitsloven met al die meiden aan, uh, ja, dan. Ja, ja, ja, ja, want je moest natuurlijk ook altijd, uh, want toen mocht, Nu tegenwoordig mogen de, mogen de vrouwen ook meedoen met voetballen. Maar toen mochten dat vond, niet. Ja, toen, toen mocht natuurlijk niet. Alleen maar, dan, en maar dan... wel, even fluiten en, en naar onze mooie benen kijken. Ja, en, uh. precies ja. En dan uh, ging je altijd al, dat was dan in mei ongeveer het toernooi. En dan ging je altijd in januari, werd al een beetje uh, een eerste selectie gemaakt. Ja, ik heb nog een leuke herinnering. Ik had toen nog een hele leuke Russische vriendin overgehouden. Die heb ik in de borstel nog even pakken, gepakt en nog. <laughs> In, uh, tijdens schoolvoetbaltoernooi. Dat deden ja, wij niet hoor. Ja, er waren dus zo'n Russisch voetbaltuur. Allemaal van die Russische meiden, die waren er ook. Die mochten wel mee Hoe weet ik, vroeg het allemaal precies dat. Ja. Die heb ik in de borzen toen, in Velsen was dat. Maar wat, dat was toch niet op de basisschool neem ik aan? Nee, dat was, nee. Ede was de lagere school. Ik oh, vind la. Nog langer geleden. Oh, dat was nog, lang, nog <laughs> langer geleden. Ja, ja, dat was nog langer geleden. Wij op hadden het in groep 8 geloof ik, of 7. 7 Middel... of 8. Ja, Middel... ook. de school ook uh, met, met de HBS zo. Oh, dat hadden jullie ook. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja, ja, precies. Ja. Nee, dan, dan zijn die, die voetbaltoernooien voor iets heel anders bedoeld altijd, inderdaad. Dat klopt. Hé <laughs> hey, Har, kon je een beetje voetballen eigenlijk? Ja, ja, ja. Ik heb, uh, ik heb vanaf mijn vijfde tot mijn... even kijken. Twaalf, twaalf, six, voetbal. Ik heb drie keer per de week getraind. Ik, heb, ik ben begonnen bij uh, EV. Dat zegt iedereen naar weet natuurlijk. IEV. Mm -hmm. Eén heet vooruit. <laughs> ja. En, en daar had ik dus een rechts rechtsachter, was ik in een rechtsmiddenvelder. En er kwam niemand bij mij voorbij, hè, die, uh, die, die, die... Die kwam nooit iemand voorbij. Nee? Ik was ook fanatiek, want ik ging altijd, ik kan goed herinneren... vroeger, hè, had je de Comedy Capers, s'avonds... Comedy Capers, Comedy Capers! En daarna de Comedy Capers gezien. Ja. Yeah. Comedy Capers, en dan met die ladder, weet je wel, die brandweerauto. Je kent het nog wel, die filmpjes misschien. Ja. En daarna ging ik met een rotgang naar het, naar het voetballen, uh, trainen s'avonds. En dat, dat train ik drie keer in de week. Zo. Uh, zes, uh, van half zeven tot, weet ik wel uh, uur of tien en negen. Ja. En ik, had, ik, ik heb nog steeds bij elkaar spelen en alles, met de hele ontwikkeling van de base. Die allemaal daar aan over gaan. Anyway, oh. ik heb dus heel, ik heb heel veel gevraagd vroeger. En ik heb dus uh, toen daarna van de IEV uh, ben ik naar uh, Telstra gegaan. Oh. Ik heb een jong Telster gevoetbald. Oh, dat is een professionele club. Of, of was dat toen nog geen professionele club? Het was Stormvogels Combinatie Stormvogels Telster. Ja. In een muiden, weet je wel. Misschien heb je er alles van gehoord. Ja, ja, ja, ja precies, ja, ja, ja, ja. Nou, toen voetbalde ik dus met Jan Mulder ook. Nou, die, die, was, ja. die, die voetbalde daar ook. Ja, en Heinz Stui. Oh. keeper, weet je wel. Stuy voor, voor de oliebollen. Maar <laughs> <Of, laughs> weet je wel, de Ketel was Stuy, Stui? nee, dat ken ik niet, nee. Nee, maar goed, dat oh, ja. leelt niet. <laughs> ja, precies. Ah, maar, hey, jij, maar jij dus, ja, speelde dus een balletje voetbal met, uh, met Jan Mulder daar. Ja, ah, vroeger. Oh. Ah, Jan Mulder weet het ook wel, laat hem maar bellen. Uh, hey, hey Jan, hey. Hoor je met haar. kom wel eens tegen. Hoor. En, uh, en, en uh, had jij toen al door van, uh, nou die Jan Mulder is misschien net een tikje beter dan ik? Of, uh, of dacht je van, nou ah, die kan was, ik hebben? glad is het aal hè Jan Mulder. Hij was heel mager, heel slank en ik ook trouwens. maar. Ja. Hij, was ook, hij was heel gemeen ook wel. Heel, uh, maar heel snel en een sneaky en Je moet een beetje gemeente het voetballen. Ja, ja, ja, je kunt geen. Uh, je kunt, je, je, je, geen genade is het hè in, het voetballen, in de voetballerij. Keihard, ja, ja, ja, het, het is winnen je wilt winnen, hè, dan, ga je, dan ga je ervoor. We ja. Waarom? gevoetbald nou, he, heel veel. Ik ben net, op een gegeven moment wilde ik gaan studeren in Amsterdam, dat heb ik ook gedaan. Ik heb mijn AVO gemaakt, HBS-Gymnasium uh, HAVO gedaan. Ik wilde in Amsterdam studeren, dat heb ik ook gedaan. En het voetbal is erbij ingeschoten. Hmm. Dat het allemaal een beetje domme een gegeven. Moment. <laughs> Jij wilde wel wat meer dan alleen maar het voetballen eigenlijk. Ja, dit is echt zo'n vakidiotisme, je weet niet veel, blindstaren weet je, dat noemen we blindstaren, alleen maar voetballen, kom op, er is meer in het leven. Ja, daar ben ik wel met een je eens hoor, ik bedoel, als je, je beperkt jezelf heel erg natuurlijk als je alleen maar, alleen maar gaat voetballen of alleen maar één speciale sport gaat doen. Maar je spreekt hier nou met een supersportieve man, hè. Nou. Ik bedoel, ik deed ook in de ECO atletiek, hè. ik was, werk, zat bij ik in de atletiekvereniging. En daar was ik even de beste met uh, met uh, te kijken met speerwerpen, discuswerpen. Erik was, ik had Noord-Hollandse kampioen, uh, Noord-Hollandse op de 800 meter. Echt waar? Wauw. Ja. Nou ja, dat vind ik nogal wat. Dat is wel, ik uh, bedoel, Noord-Holland is een flinke provincie. Ja. En uh, dat is eh... Uh... Het beurdenrecord weet je misschien, wel dat is, of 800 meter, weet je dat toevallig? Nee, ik heb geen idee hoeveel het is. Nou, dat is iets 1 minuut 40 of zoiets in die uh. koers. 1 minuut 41. En wat liep jij? Ik liep 2 uh, minuten, nou. minuten. Nou, dat vind ik nog aardig goed, toch? Ja, ik, maar ik ben het nou weer aan het inhalen, allemaal. Ik heb die conditie heb ik nog. Ik heb nog zoveel jaar is er overheen gegaan, maar ik ben niet weer aan het trainen. Ik heb nu iets e gekocht. Ik heb in, in, met die gel zo. Ja. Ik ben aan het hardlopen gegaan. <laughs> en ik zal je wat direct vertellen, uh, Luc. Dat ga je, je misschien niet geloven, maar ik woog. En een klein jaar geleden was ik 119 kilo. Ik was echt een, een dikke, vetzak. Yeah. En nu weeg ik 93 kilo. Ik, Niet. Ben, 20, ik ben 27 kilo uh, weggetraind. Goeie. Maar, maar je hebt zoiets van, nou, ik wil eigenlijk weer, ik wil wel weer die, die, die, die, die oude sportieve haar die er vroeger was, daar wil je eigenlijk een beetje ter, naar terug. Ja, ik ben aan het trainen voor de halve marathon in New York. Ik ga er mee aan mij lopen. Ja, vet. Ja, maar ik, ik, ik, ik fiets voor de stad door Amsterdam en ik doe trek sprintjes. Ja. <laughs> Een goede fiets, daar heb ik nog een hond voor op staan. Die weet ook veel. <laughs> een adoris Russeltje. En het punt is, ik eet allemaal kleine porties op een dag. En allemaal gezond, hè? Ja. Ik eet zeven kleine porties. Niet meer van die grote bukken, maar altijd. daar word je dik van. Ja, van kleine kleine, kleine porties moet je hebben, eigenlijk. Eten wat je wil, Luc. Iedereen, iedereen kan afslanken laat je Ik kan wel coach worden. hoor <laughs> ik, ik, ik hoorde het, ja. <laughs> ik, heb ook, oh, ik heb ook een sterke verhaal maar dat is echt waar. Ik ben ook afgekikt voor de drugs, ook door, door gewoon de power, weet je wel. Ik was vroeger heel zwaar vroeg, verslaafd aan de koop. Ja. Om ben ik afgekikt. Huh. Weet je, maar, dat heb ik ook zelf gedaan. En uh, dat, nou, okay, dat vind ik ook een sportprestatie. Nou, dat is het ja, ook wel. Ja, sportprestatie is het niet misschien, maar wel een prestatie in ieder geval. prestatie. Ja. Sport om af te blijven. Maar ik ben nou ietsjes ouder. Nou, kijk, okay, dat heb ik ook, ook geflikt. Heb ik ook geflikt, maar, maar ik, ben ook nog af. ik ben helemaal sportief. Ik heb vroeger, heb ik meegedaan met zeezeilen. Ik ben helemaal gek met zeilen op zee. Ja? En ik heb, ben vanuit de Muiden een keer met de Loewestuf. Uh, Loewestuf, eh, sorry, met de Great, met die boot die heet de Noorseman. Ja. Noorseman, die was wat twijfelig uit Amsterdam-Noord. Zijn we vanuit de Muiden naar Lowestuff, Loewestuf gezeild, Great Jarmus. Ja. En we zijn recht van de Muiden naar Engeland. 100. En ik had het record, hè. we zeilden 110 zeemijlen in 20 uur meneer. Jeetje, jeetje. Ik zag, laatst zag ik op Discovery Channel zag ik ook mensen die gingen, die gingen zeezeilen, of oh, zeeroeien dat... zee gingen ze, en die gingen de hele Pacific over. Nou, echt, die mensen die, die waren gewoon 9 maanden van huis. Ja, ik, vind, ik heb zo diep respect voor dat wil ik ook zo graag, ik wil dus ook een zeiljacht kopen weer en ik wil weer 12, 13 meter zeewaardig zeil. Als er nog aanbiedingen zijn. Ja. Ik. Nou ja, ik, ik spreek wel eens uh, heel soms. Lucas Schreuder, dat is ook zo'n zeezeiler. Die doet dan mee aan, uh, aan die ocean. Uh, ja, ja, ja. Volgens nee, mij, ik, uh, ik, ik, ik heb alle diploma's. Astronavigatie, kustnavigatie. En ik heb uh, met ervaren. Ja, nou ja, ook... dan, moet je dat gewoon, dan moet je dat gewoon een keer doen. Ja, het is makkelijk gezegd natuurlijk. Mooi gewoon een keertje doen. Maar uh, dat, uh, dat, uh, dat uh, bedoel, als je toch zo. Bedoel, je, je klinkt als iemand met een behoorlijke doorzettingsvermogen. Dus dat heb je wel nodig als je die, uh, die zee over wil gaan zeilen. Henk van der Velde geïnterviewd voor uh, Kleurnet. Henk van der Velde, weet je, die solozuiler. Ja. Oh ja. ja. Want ik ben lokale TV gewerkt in Amsterdam, bij Lübsala, bij Kleurnet. Ja. Hoi Luc, als je het hoort. Nee, uh, <laughs> die woont hier in Venlo. Maar hey, dan heb ik Henk van der Velde aan boord van zijn boot in de Muiden, de eerste reis, heb ik hem geïnterviewd. Goh. En hij uh, zei: we hebben een, Ik vind dat een gekke man. En, uh, de boot staat trouwens te kopen, hè? wist je dat? <laughs> dat wist ik niet, nee. Hé, hey, maar ja. we, hebben mooie, we hebben een mooie nieuwe, nieuwe droom voor je gecreëerd, Har. Huh? Zeezeilen worden. Ja, ja, ja, dat, is helemaal... dat zit alles in heel een leuke vrienden. Ik ben ook verliefd weer, sinds een paar weken. Ik ben helemaal, helemaal gek in mijn leven. Goed zeg. Ik, Goed zeg. Oud oh, iemand en nu zie, zie ik tien vrouwen weer. <laughs> Kijk, oh, ja. dat is toch die 27 kilo hè, die, dan, die dan af zijn. Als jij, Echt? En als jij oh, dan al. Nou nou nou dan rond... zie je wel staan. Nou heb ik weer six. En nou moet ik de vrouwen weer van me afslaan. <laughs> ik... Ja, ah, was... vervelend, vervelend voor je. Haar heel vervelend voor je. Uiterlijk. Hé, <laughs> hey, haar, dankjewel voor je verhalen. Ik spreek je later weer. Oké, okay, wel geluk, maar Doe, Doe, doei. Uh, uh, uh. uh, 0801121 is het nummer als jij uh, wil doorgeven wat jouw grootste sportprestatie is. 0801121. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen, Luc. Daar is. Eindelijk. Daar is Kees. Hi. Goedemorgen, Kees. Hoe is het? Speciaal voor jou heeft de. in <laughs> <De> bed geklommen. <laughs> je lag er al in, je was al lekker aan het slapen, je schrok ja. ineens wakker. Oh, verrek, ik moet Luc nog bellen. Ik denk het zal toch niet te laat zijn. <laughs> en nou ja, op de is wel een hele prestatie natuurlijk. <laughs> <laughs> ja, ja, precies. <laughs> ben jij een beetje een sportief type of, of waag je daar niet aan? Nou, ja, ik ben nog niet zo heel jong meer. Nou ja, dat klinkt eigenlijk weer zo dramatisch, maar in ieder geval... Toen ik jong was ging alles vervelend, dus ik heb best wel veel sportieve dingen gedaan, ja. Ja, wat deed je dan voor sporten? Nou, ik heb zelfs zelfs ongetraind met een uh, eenderde triathlon meegedaan. Zo. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, negen keer de vierde gelopen. Ja, dat is niet echt een zware sportsprestatie, maar ik heb ook de Elfstedentocht gedaan in 86. Oh, echt waar? Ja. Helemaal uitgereden? Ja. Zo, dat, is, uh, dat vind ik wel echt een prestatie. Ja, goed. Kijken of ik het kon, had ik, had je in de krimpende waard uh, negen dorpen, toch? Dus je ging toen twee keer rijden op één dag. Ik denk nou, dat was wel <lacht> helemaal dood. Maar ik denk, nou dan zal het wel lukken. <lacht> <lacht> ja, Als je naar 18 kan, kan je er ook elf. Uh, ja, dat ja. moet ook lukken. Goh. En en had je daar, maar je had daar één keer voor getraind. Want je, je kunt er natuurlijk het hele jaar door niet trainen, dat soort dingen, want dat komt ineens. Ja, maar ja, ik kan wel veel fietsen, zou je kunnen doen, maar yeah. dat weet ik ook niet. En wat was er, heb je is er een moment geweest dat je dacht van ja, we kijken het bij, je gaat toch niet verder aan beginnen? Dit is, dit is too much? Nee, ik had gewoon heel erg geluk, ik zei dat net ook tegen uh, Nathalie, Nathalie was geloof ik. Mm -hmm. uh, van nou, uh, ja, het is gewoon eigenlijk uh, was gewoon eigenlijk heel mooi weer. Yeah. In de dus het viel, het viel wel mee eigenlijk qua omstandigheden? Ja, het viel niet mee qua drukte en qua brede scheuren. Want toen ik het gedaan had, toen dacht ik s'nachts nog met mijn been te trekken in bed. Dat, dat er elke keer uit zijn scheuren droomde. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Dat waren scheuren van uh, 10 centimeter. Maar dat jaar, dat is. Ja, jij, jij was misschien net geboren in 1986, denk ik niet. Ja, dat is drie. In ieder geval, uh, uh, Willem-Alexander heeft het ook gereden. Ja, dat wij, wij van van Ja. Ja heb je die nog ben je die tegengekomen nog? Ik ben niet tegengekomen, ja ik had voor de rest geen radio bij me, dat hoorde ik later eigenlijk pas. Oh ja, ja, ja. Maar ja, dat, dus, dus dat ziet er allemaal dat ziet er allemaal heel heldhaftig uit, eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Heel ja, van, ja. Dat viel eigenlijk wel mee. Vond het wel grappig dat je zei dat, uh, dat je ne negen keer de vierdaagse geloof ik. Ja, ja. ja weet je wat het is? Ik, uh, maar misschien misschien beledig ik dan heel veel mensen hoor, maar ik denk altijd zo'n vierdaagse, ja, ach, hè? Ja, dat is ook niet helemaal waar. Nee, is dat best wel pittig toch? Hij ja, werd dat al een keer genoemd net. Uh, ja, dat volhouden. Dat, dat zou je toch bij die vier ook moeten doen. 50 kilometer per dag. Ga je, normaal, je gaat normaal toch al geen 50 lopen. In nee, ja. Ik, ik heb wel eens een keer overwogen om uh, vanuit Hilversum naar mijn ouders toe te lopen in Twente. En, uh, maar ja, toen kwam ik achter dat dat 110 kilometer was. Toen ja, dacht maar ik. Uh, dat nou, zou dan in beide vier iets meer dan twee dagen lopen zijn. Ja, nou, en nee, ik denk dus dat, dat ik. Ja, dat is daar toch wel ver, ja. Een vriend van mij, die, uh, die fietst nu uh, heel veel. Die, uh, ja, die is, op een gegeven moment kon hij ja, een beetje terug maar die kon dus geen treinkaartje meer betalen. Dus die ja. dacht, nou, dan ga ik maar op de fiets. Maar die ging dus gewoon 80 kilometer fietsen naar, uh, om ergens naartoe te gaan. En dan ging hij naar zijn ouders, ging hij 80 kilometer fietsen heen en 80 kilometer fietsen terug. Ja. En uh, ja, nou ja, uiteindelijk, uh, nu heeft hij een enorm dikke kuit en nu gaat hij meedoen aan een wedstrijd naar, uh, naar Rusland of zo. Nou, dat is het beste te doen op de fiets, ja. Ja, nee. <laughs> ja, hoe jij het nou, zegt, Kees. Het uh... de... <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dus. <laughs> 80 kilometer, ja precies, dat valt ja. nog wel mee. Op de fiets is dat er nog niet zo heel verschrikkelijk veel. Nee. Nee. Nee. Nee. Goh, de dat toch zeg. Het is niet onderschat uh, van die Vierdaagse. Dat... Nee, ik zou het ook niet doen. Ik vind het ook een mooie prestatie van mensen. Maar ik vind, ik vind wel, maar misschien uh, ben je het dan niet meer mee eens, maar ik vind wel, ja, die sfeer altijd, die druk, het is zo druk op die Vierdaagse ja. feesten. Het lijkt me niet lekker lopen meer op een gegeven moment. Soms niet, soms is het zo'n loopje op elkaar te hielen. Ja. En uh, over het algemeen, ja het is wel, het is een, je bent allemaal met hetzelfde bezig. Daardoor spreek je ook uh, gewoon hele leuke mensen. Ja, precies, omdat iedereen natuurlijk zit een beetje in dezelfde omstandigheid. En, uh, ja. ja, en ja. genoeg kom je ze elke dag wel weer tegen en zo, uh, terwijl er zoveel mensen lopen. En uh, ja, dat heeft gewoon iets, weet je, je bouwt gewoon in heel korte tijd een soort uh, ja, verwantschap op, om bij hetzelfde stomme wandelgebeuren uh, gebeuren aan te doen. We. Ja, ja. En bovendien, ja, dan kom je zo'n dorp. Dat is toch wel bijzonder om de stad er zo van varen te spelen en zo. Dat is echt wel iets bijzonders. En dan krijg je die gladiolen die dan uh, uiteindelijk? Ja, dat is ook hartstikke leuk. <lacht> ja, ja, ik ben dan weer niet zo dom dat ik denk dat het helemaal voor mij is. Sommige <lacht> de mensen denken echt dat het in is. Weet je dat, dat iedereen er speciaal voor hen staat. Ja, <lacht> <lacht> dat is echt een topprestatie geleefd hebben. Heb je ooit in uh, '97 overwogen om weer die toch te rijden, of dacht je van, nou, één keer is meer dan genoeg? Uh, nou, nee hoor, ik heb dat verder niet meer overwogen. Ik denk, nou heb ik het gedaan. En, uh, ik, vond, ik vond meer dan genoeg eigenlijk wel. Ja, nou ja, dat is het ook wel. Ik bedoel, als je het één keer hebt gedaan, dan... Uh, achter dan ken je toch wel die dorpjes allemaal. Ja. Nou, je bent best wel sportief. Ik had het niet verwacht van je, geest, dat je zo'n ja, sportief ja, type was. Nee, ja, ik heb geen idee. Dat is ook zo. Nou ja, zo leren we elkaar steeds beter kennen. Ja. Kees, dank maar je wel. het ook niet de juiste sportief van Ja, valt ook wel mee hoor. Tennis en voetbal. Nou ja, tennis en voetbal toen ik dus jong was. En daarna ging ik studeren dan deed ik natuurlijk helemaal niks. En uh, uh, nu, uh, nu pak ik het wel weer een beetje op met hardlopen en met, uh, met, uh, met, uh, met uh, uh, mountainbike. Ik heb laatst nog meegedaan aan een hardloopwedstrijd, vijf kilometer. Ja. En toen had ik 24 minuten en 21 seconden. Dus dat was nog... Ja, dat was Oh, dat, was wel, was ik wel, dat vond ik wel leuk, dat was de eerste ja. keer. Ja. En ik heb een jaartje geleden meegedaan met het Omroep voetbaltoernooi. En toen, kon ik echt, toen kwam ik hier aan in de studio. Die dat was op zaterdag en toen kwam ik aan in de studio. Toen kon ik echt, nou, ik kon echt vijf dagen niet lopen. Nee. Zo'n ontzettende spierpijn. Misschien heb ik nou, het toen het al, het al verteld toch maar. mannetje heb je wel gegeven. Ja, ik wel. heb alles gegeven. Ja. Alles ja. gegeven, zeker. Hé hey Kees, ik ga naar het nieuws. Dankjewel voor okay, je bel. Tot duw. later weer. O, o, o. Uh, dat was het voor, uh, voor nu. Maar zometeen, na vijf uur na het nieuws... hebben we een nieuwe Crack the Playlist. Muziek uitgekozen door... Nou ja, een sportief type. Gio Lippes, die uh, presenteert uh, de Radio Tour de France, of in ieder geval Huisdaad de Verslaggever. Is nu al 3,5 weken in Frankrijk en mag deze nacht zijn favoriete platen aanvragen. Uh, dat allemaal zometeen na het nieuws. En uh, later hoor je ook nog Ferdinand over voetbal, uiteraard. En ja, geen Pieter Derks meer, hè? Pieter is niet meer. Maar wat er wel zit, dat hoor je zo meteen.